Middernacht, vrijdag 27 juli, René van Brakel met het NOS-journaal. Facebook heeft het afgelopen kwartaal een verlies geleden van 128 miljoen euro. Het sociale netwerk presenteerde zijn eerste kwartaalcijfer sinds de beursgang in mei. Het bedrijf profiteerde van een belastingvoordeel, anders was het verlies nog groter geweest. In het eerste kwartaal van dit jaar maakte Facebook nog 195 miljoen euro winst. Het aantal gebruikers van Facebook is wel fors toegenomen. De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is een week gegijzeld geweest in het Syrische grensgebied met Turkije. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt in Nieuwzuur. De tweevoudige zilveren camera-winnaar Oerlemans werd vorige week donderdag samen met een Britse journalist ontvoerd in Syrië. Op verzoek van zijn familie en het ministerie werd dat niet in de media bekendgemaakt. Vandaag zijn ze vrijgelaten. Oerlemans is naar Turkije gebracht. Volgens Rosenthal is hij gewond, maar verkeert hij in redelijke toestand. Onbekend is nog door wie de twee journalisten zijn ontvoerd... maar het lijkt er volgens Rosenthal op dat een oppositiegroepering uit Noord-Syrië erachter zit. Staatssecretaris Steven wil de gevangenis in Tilburg een jaar langer verhuren aan België... Hij reageert daarmee op het verzoek van de Belgische minister van Justitie. In Tilburg zitten zo'n 650 Belgische gevangenen vast. Nederland heeft de cellen niet nodig en in België is een cellen tekort. Hockeyster Willemijn Bos moet de Olympische Spelen missen. In het laatste oefenduel voor de Spelen tegen de Verenigde Staten... liep ze afgelopen middag een zware blessure op. Bos scheurde de voorste kruisband in haar knie. De bondscoach van de vrouwenhockeyers weet nog niet of hij een vervanger oproept... voor de 24-jarige verdediger van Laren. Het weer nog, redelijk helder vannacht, met een kleine kans op mist. Het is tussen de 12 en 17 graden. Overdag eerst veel zon, later bewolking en kans op een onweersbuit... wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco, Span. Helco, Span. Helco Span. Bij Nederlanders zijn een proper volkje. Althans, zo zien we onszelf graag. En dat gaat ook voor ons tuintje, het gazon gemaaid en het onkruid gewied... En vooral dat laatste, dat vindt mijn gast van vannacht doodzonde. Want met onkruid kun je de lekkerste gerechten maken. Je kunt er medicinale drankjes of zalfjes mee maken. Je kunt er textiel mee kleuren. En je kunt er zelfs beeldende kunst van maken. Natasja Tastagrova brengt in haar origineel en speelsvormgegeven boek Ongewild... een ode aan onkruid. En vannacht brengt ze die ode hier bij ons, in Casaluna. Natasja Welkom, fijn dat je er bent. Ja, De wel. tafel staat hier vol met drankjes, met chocolaatjes, met uh, ja, een bijzonder gerecht waar we het straks over gaan hebben. Met boeken die jou geïnspireerd hebben. Het is een beetje onze huiskamer en het uh, onkruid tiert welig hier uh, vannacht. <lacht> uh, Natasja, je bent opgegroeid in, in Oekraïne in Odessa. Je kwam ja. in 1992 naar Nederland... om hier te komen studeren aan de kunstacademie in Groningen. Maar ik ga even met je uh, terug naar je jeugd in, in, in Oekraïne. Um, wat zijn de soorten van onkruid waar je, waar je dan meteen aan denkt? Wat zijn de uh, soorten van onkruid die je in je jeugd tegenkwam? Nou, niet echt iets heel bijzonder. Het is wel dat uh, als iemand ziek werd... dan. Er waren altijd uh, vrouwtjes of zelfs uh, huisarts... die ging ook uh, naast uh, normale medicijnen... die natuurlijk ook gelijk zeggen van... ja, probeer maar dit ook even. Ja? Uh, dus het is niet uh, iets uh, losstand... maar wel in totaal dat ik daarmee ben opgegroeid. En dat merk ik bijvoorbeeld bij uh, mensen van mijn leeftijd hier... dat ze dat helemaal niet kennen of kennen misschien ooit van een oma en dat is ook niet meer zo interessant, uh, maar ik vind het nog steeds heel erg interessant. Uh, maar ja, in, uh, in de buurt van de desser uh, groeiden er heel veel bomen die voor ja van niemand waren. Die voor uh, kun je als een kind gewoon wat plukken ja. en eten. En, wat en plukte het... je dan bijvoorbeeld? Uh, nou, een van de leukste herinneringen, dat waren nog groene no walnoten. En uh, uh, je kon het gelijk zien dat die uh, kwamen, want op school had uh, elk kind die dat heeft geproefd, had een bruine... Vingers, uh, want uh, de kleurt van de openmaken van de, van die klopt. Die ja, ja, ja, ja. ja. Maar dat, dat, dus dat heeft een beetje melk, melkachtig uh, iets. Heel jong, melkachtig smaakje. En mm -hmm. dat was natuurlijk ja, fantastisch. Ja, en wat haalde je uh, nog meer uit de bossen? Uh, nou, de bossen zijn ook niet, ook niet in de buurt van Odessa. Dat is meer uh, noordelijk. Ja, ja. Uh, nee, Maar als je zegt uit, uit, uit uh, de buurt kwamen dingen die aan die de, de, de, de natuur... bomen groeiden... Of nee, heb je het over, ja. over notenbomen in dit geval? Ja, ik, ik, kan, ik kan op dit moment niet zo 1, 2, 3 zeggen van dit of dat. Maar ook zelfs gewoon groene appels. Uh, hele vieze groene appels, nog heel zuur en vol met wormpjes. En dat was... Uh, dat was natuurlijk veel leuker dan als je naar de markt gaat... en uh, hele smaakvolle, uh, rode apels gaat kopen. Kopen is niks aan. Uh, gewoon nee. zelf plukken, dat is het allerleukste. Ja, dus uh, ja, ja dat, dat, daar, daar ging ons om. En, dat... en ook met z'n allen, echt, mm. met, met de kinderen op pad uh, gaan zoeken. En uh, alles wat je tegenkomt, uh, zelfs ook wat het niet mocht uh, gegeten ja, wat, wat, wat worden. Wat heb je wel dus illegaal geplukt? Uh, illegaal geplukken. Ja, dat was bij mijn oma uh, eigenlijk een, een soort van moestuintje van, van iemand. Yeah. Een heel piepklein moestuintje. En die was daar altijd als een soort wakhond aanwezig. Want niemand mocht het plukken, maar wij plukten toch wel. En wat plukte je dan? Uh, ja, vooral heel veel uh, uh, bessen. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat vonden wij heerlijk. Dus in die zin opgegroeid met de natuur om je heen. En ook de eetbare natuur om ja. je heen. Opgegroeid ook met, met kruiden, zalfjes, kruidendrankjes. als de normaalste uh, uh, zaak van de wereld hè? Als, je, als je ziek uh, was. Um, hoe definieer je eigenlijk onkruid? Want we hebben het over onkruid en je vertelt over die, die uh, groene walnoten nog. Hè? En over die bessen die je vindt en, de, en die appeltjes met die wormen erin. Dat zou ik niet direct onkruid noemen, maar valt het voor jou daar wel onder? Uh, nou, wat, wat ik zelf denk van... Uh, of zelf denk, dat is... Volgens mij staat het zelfs ook in uh, Wikipedia. Ja, ja. Dat de onkruid is uh, moderne, uh, een moderne woord geworden. Vroeger was het natuurlijk geen onkruid. Vroeger... Alles was wild. En uh, onkruid is het uh, enige een, een lastig plantje... als je bijvoorbeeld uh, echt een aardappelveld hebt. Hè. Ja, of je Daar een, een mooi strak gazon uh, hebben. Uh, ja, maar dat is dan echt uh, van, van, van de laatste tijd. Uh, het is echt een meer, meer moderne... Een modern woord uh, mm -hmm, geworden. Mm -hmm, dat vind mm -hmm. ik ook een beetje jammer. Want als je ziet dat het... Uh, prachtige bloemenvelden... die ook in het wild zijn... Yeah. Uh, ja, dat is natuurlijk net zo mooi... als wij... Uh, uh, mooie rozen in, in de tuin hebben. Maar eigenlijk dus is, is het een, een soort... beschavingsonderscheid... Nou, ben een, zou ik bijna zo zeggen, ja. Ja, ja. ja, want vroeger was uh, ja, de, de, de grens tussen kruid, onkruid, groente uh, uh, en onkruid... Alles als, uh, ging door, door elkaar, geloof ik. Volgens mij... Ja, ik... Ik zou liefst in een soort van wilde tuin willen wonen. waar je alles kan uh, ploeken en eten, ook uh, genieten van een mooie bloemer enzovoort enzovoort. Nou ja, dat bestaat natuurlijk niet. Dat nee, kan nee, niet nee. Maar dat, dat zou wel je wens uh, zijn. En jouw boek, uh, dat je, dat je uh, aan het maken bent, Ongewild, een Ode mm -hmm. aan een Onkruid. Dat boek is één groot, uh, één groot pleidooi voor, voor dat onkruid, als het ware. Want uh, als je door het boek heen uh, bladert, dan. Uh, zijn er zijn zoveel mogelijkheden wat je kunt doen met ja. Tonka. Zoveel mogelijkheden die jij geeft. Zo van een paar doornemen. Uh, Distels bijvoorbeeld. Die gaan de melancholie te lijf. <laughs> ja, ik heb... Uh, uh, in het begin van het boek dacht ik van... Dat was eigenlijk ook een originele idee. Dat ik daarover, over mythologie Of over uh, verhalen uit uh, vroeger ging vertellen. Uh, ook uh, verhalen van... Uh, Oma, wat het misschien helemaal niet waar is. Nou, dat vond ik ook altijd heel boeiend. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ook in heel veel sprokjes komen natuurlijk uh, bloemen, onkruid ja. enzovoort uh, voor. Uh, daarom dacht ik van dat, dat gedeelte moet ik toch nog behandelen. Uh, Een beetje de volksverhalen over onkruid, ja. ja. Klopt. Dus ik heb het ook heel erg gezocht naar uh, wat, wat de nieuwe verhalen, ook uh, van de verhalen van heel lang geleden. Dus er staat soms ook een citaat zelfs van uh, een bekende um, ja, uh, kruiden... Uh, hoe zeg je dat? Uh, Kruidendokter of uh, ja, ja, kruidendeskundige. Ja, eigenlijk toen de kruidendeskundige was de enige goede dokter. Ja, als ja, het goed ja. Is. ja die, die wist met welke kruiden ja. je welke kwaal kon, kon genezen ja. wellicht. Ja, ja, dus ook die, die citaten staan erin. Maar ook die, die, die volksverhalen, doe je recht, uh, nog zo'n mooi verhaal. Een papje met melksap van de klaproos, dat laat kinderen goed slapen. Ja. Heb je het eens uitgeprobeerd op je eigen kinderen? Natuurlijk niet. <laughs> Of dat, dat doe je die arme kinderen niet aan? Nee. Het zijn toch Amsterdamse stadskinderen, tenslotte? Hè? Nee, maar het is ook niet alles wat in het boek staat, heb ik ook letterlijk uitgeprobeerd. Het verhaal gaat, maar dit verhaal ga je niet uitproberen op je eigen het, uh, bloedjes van kinderen. Een heel mooi verhaal, dat hou ik dat, daarbij. Maar wat een verhaal is, wat natuurlijk wel heel bekend is, is Valeriaan als rustgevend middel. Ja. Want inderdaad, de homeopathie gebruikt Valeriaan ja. heel regelmatig. Ja. Ja, dat, dat is ook nog steeds. Uh, hoewel ook heel veel mensen dat uh, nog steeds niet, niet kennen. Volgens mij kennen mensen valerianen meer als een uh, lievelingsplant van een katten. Ja, is dat zo? Ja. ja zijn zijn katten is uh, Katten op? zijn helemaal gek. Nee, ik heb op, geen katten. Ja. Dus, en, en waarom vinden die, die, die valerianen dan zo lekker? Ik denk dat het uh, geur zo heerlijk is. Of uh, ik geloof, ja, qua smaak. Uh, ja, ik, ik, ik, ik ga niet niks... Uh, Vertellen waar ik niet precies over uh, weet. Nee, maar de katten vind, ik, dus, vinden dus, Valeriaan in ieder geval heel gekocht. erg lekker. Ja, ja. En mensen die wat rustiger willen worden, die nemen ook wat, wat Valeriaan Klopt. toegediend... Ja. in de vorm van een, van een tinctuur uh, uh, vaak. Mag je misschien zeggen dat homeopathie misschien nog wel dichtst bij de vroegere kruidengeneeskunde staat? Nou, volgens mij niet. Er nee, zijn uh, natuurlijk wel veel kruiden in gebruikt worden. Ook. Ja, maar dan op een, een heel andere manier. Mm -hmm. Dat staat wel natuurlijk uh, heel dichtbij... Maar het is niet een rechtstreeks gebruik van, uh, van de kruiden. Nee, nee, nee, maar het is wel de geneeswijze die het meest ja. met, met kruiden nog steeds doet. En hè, met, met, met, met de natuur eigenlijk ja. uh, uh, doet in, in, het, in de middelen die toegediend worden. Uh, überhaupt kun je veel medicinale drankjes maken. Medicinale zalven maken hè, als het gaat uh, om, uh, om, om kruid. Ja. En het valt me in de recepten die je ook wel geeft. De recepten van jezelf en recepten van anderen. En dat zal misschien met je ook achtergrond wel. hebben. <laughs> en vooral omdat je heel veel wodka gebruikt. Ja, heerlijk. Dat is natuurlijk sowieso zuiver. Maar het is ook heel gezond. Het ja. is ook heel gezond. En uh, vroeger... Uh, het was natuurlijk de, de beste drank. Uh, want water was altijd uh, niet te vertrouwen. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus ja, wat, wat dronk men? Uh, een bier, een wijn. Uh, en heel veel sterke drankjes. Wodka ja, dus is een zuiverende drank natuurlijk ook. Hè? Ja, maar uh, als je kijkt... Uh, heel veel... Uh, medicinale drankjes, uh, die zijn natuurlijk uh, een soort van ja, gewekte uh, uh, wodka, of mm -hmm. uh, wodka-gewekte uh, sterke drank. Ja, gewekte kruiden in wodka bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. Medicinale drankjes, maar ook drankjes voor de lekker. Er staat hier bijvoorbeeld een heel mooi rankflesje op tafel. Ja, uh, speciaal voor... Uh, de Speciaal voor vanavond. Uh, mag ik de keukenheer vanaf? In geheim, geheim. Is het uh, een geheim wat je, je hier gemaakt hebt? Nou, in geheim voor thuis. Want uh, thuis was het zo succes dat. Uh... Je hebt gewoon een flesje meegesmokkeld. Ik heb het gewoon Laat ze het thuis niet horen. Was het zo mag ik de keuken even afhalen met ja, je ruiken? Hij is nog koud. Dit mist u dus gewoon thuis. Nu. <lacht> in uh, huizen. Dat is gewoon wat? Je mm, ruikt lekker. Hij ruikt ook sterk. De wodka ruik ik en ja, daar, zitten daar bessen in of frambozen? Wat ruik ik nou precies? Nou, misschien een gokje. Ik zou op rode bessen gokken. Nee. Wat ruik ik dan wel? Dat zijn uh, rozebottels. Rozebottels gewekt in wodka? In, in wodka, ja. En gaan er ook nog kruiden doorheen? Uh, ja, dat uh, mag. Ik heb uh, hm, ik uh, heel veel uh, experimentjes gema gemaakt ja, gedaan. ja. ja. En bij sommige heb ik toch wel gekozen voor uh, pure vorm. Maar dat zijn natuurlijk heel veel uh, verschillende recepten uh, met uh, ja, zoveel verschillende toevoegingen. Mm -hmm. En hoe krijg je dan die? Ik ga een heel klein slokje proberen, mag dat? Tuurlijk. Want het is nog vroeg in de nacht en ik moet natuurlijk nog wel een gesprek met je kunnen voeren. Uh, oh, dit, dit is echt te weinig. Dit is dit echt heel, te weinig? Ja, daar proef je helemaal niks van. Nou, oh, dan ga ik een grote slokje <laughs> proberen. Het ziet er zo mooi uit. Ook het is helemaal niet troepel, wat op. Nee. hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dan moet je toch wel uh... je ook een slokje? tuurlijk. ja, dan wordt het gesprek nog. Uh, Zal gezellig. ik jou dan wat meer in Nee, nee, ik ben met de auto. Ja, ja, ik ook. Dus het. <lacht> het zijn we voorzichtig en bescheiden. Nou, proost. Ja, proost. Proost. Zo, hmm. ja, oh, maar hoe krijg je die zo, zo, zo helder? Want het is, het is eigenlijk, mag ik het een rozebotton likeur noemen? Ja, dat uh, lijkt uiteindelijk een beetje op lekker, hoewel je helemaal geen suiker toegevoegd. Is. Het is alleen wodka en rozenbom. Ja, wel gedroogde. Gedroogde rozenbom. En hoe krijg je het dan zo zuiver? Uh, je moet uh, uh, langer dan vier weken hmm. laten staan. Ja, ja, ja. En de dan, droesem uh, zak dan naar. naar, ja, naar onderin in de fles. Ja. Oké, okay, dus onder deze fles zit nog wat droesem waarschijnlijk. Een beetje wel, want dat heb ik vandaag uh, net uh, in het flesje uh, gedaan. Oké, okay, oké. Okay. En welke andere varianten heb je gemaakt? Or, uh, een van de favorieten was: uh, uh, even nadenken, citroen, gember en uh, uh, nog een kruidje. Maar uh, ja, ik weet nu eigenlijk ook niet uit mijn hoofd, omdat ik zoveel heb, uh, zoveel verschillende heb gemaakt. Ja, ik heb echt een uh, enorme lijst verzameld. Ik wilde ook niet uh, te, te diep gaan in alle. Letterlijke recepten in mijn boek. Maar voor mezelf heb ik wel heel veel geëxperimenteerd. Ja, ja, ja. Uh, bijvoorbeeld, ik heb ooit ook een programma gezien... waar ik zag dat een uh, uh, wilde uh, basilicum... als je dat in een uh, drankje plaatst voor een uh, paar dagen... dan uh, heb je geen kater als je wordt drinkt. Oh, dat is ook een handig ja, drankje. Dus ja. Heb je het al uitgeprobeerd? Nee, ik heb nooit kater. Je hebt nooit kater, nee, maar misschien nee. hebben je vrienden dat wel? Uh, op zijn tijd? Nou, dan, moet je, dan moet je op tijd laat, laten stoppen. Als ze bij mij drinken, dan heb ik volgende dag geen kater. Nee, nee maar de mensen die dan, <laughs> dan toch misschien niet ooit en, iets te veel drinken... die hebben nu een idee voor het drinkje. En dan je moet wat... je ook heel goed eten erbij. Is dat zo? Ja. ja. En wat serveer je dan zo Allemaal uit eigen tuin? Oh, nee, dat niet. Nee, oh. nee, nee. Zo, zo groen ben ik ook weer niet. Uh, ik zou wel graag willen, maar ook geen tijd, helaas. Nee, uh, in nee. veel te kleine tuin. Uh, maar... Uh, ja, zo natuurlijk mogelijk kopen. Uh, heel veel streekgroentes, uh, producten. En, uh, ja, leuke recepten uitzoeken vooral. Ja, dus goed, zelf, goed. zelf heel veel experimenteren, dat is het belangrijkste. Goed eten, goed drinken. Ja, uh, ja. Dat hoort ook heel erg bij mensen uit Oekraïne, volgens mij. Daar wordt goed gegeten en goed gedronken. Dat is uh, een van de belangrijkste, inderdaad. Als je op bezoek komt, uh, maakt niet uit hoe rijk je, hoe, hoe arm je bent... Er wordt de hele tafel vol uh, geserveerd. Ja, ja, Nou, een aantal ideeën voor recepten vindt u dus ook in het boek... dat uh, Natasja Tastagova heeft gemaakt. Ongewild ode aan het uh, onkruid. Met lekkere drankjes uh, <laughs> daar dus in ook. Tips voor lekkere drankjes. Uh, maar ook recepten. De recepten voor, voor bijzondere gerechten. Ik kwam bijvoorbeeld een recept tegen van gebakken vlierbloesem. Ja. Het is uh, wat ik heb geprobeerd voor het uh, voor boek... Ja? Uh, dat zijn niet alleen maar losse recepten, maar vooral ook uh, bijzondere mensen die dat uh, vertellen. Ja, bijzondere mensen die vertellen over hun ervaringen klopt. met kruiden, met, met, met ja. uh, bijzondere vruchten en hoe ja. op. Ja, klopt. En uh, in dit geval is uh, Thais Fernandes die heeft een zelfkettering uh, en ze werkt er in... Uh, in, Noord, uh, in Noord in Amsterdam, Noord uh, de, als een onderdeel van de design, het uh, tweedehands design uh, winkel. Heeft ze daar een keukentje en daar uh, kook ze echt uh, goddelijk? Ja? ja, en hoe ja. smaakt een uh, gebakken vlierbloesem? Um, ja, dat is eigenlijk een soort van pannenkoek van de bloesem. Want uh, mm, je van... maakt een, een, een, een pannenkoekbeslag. Ja? dan dop je de bloesem die nog op. Uh, takjes hangt. Ja? Een dopje in de, in de beslag. Ja? En dan ga je gewoon bakken. Net als een pannenkoek. En dan eet je dus eigenlijk die takjes in deeg, als het ware. Die bloemen, ja. Ja, ja Goh, wat leuk. En, en um, wat mij ook heel spannend leek. Acacia beignets. Ja, dat is uh, ook van iemand... Uh, uh, Edwin Flores. Uh, die heeft mij ook heel erg geïnspireerd voor dit boek. Dat is... Uh, uh, een van de bekendste wildplukker. En, Wat is een wildplukker? Uh, nou, een wildplukker dat is iemand die van alles weet van alle kruiden, onkruiden, wilde planten, ook uh, paddenstoelen. Uh, hij uh, geeft uh, ook uh, workshops wildplukken. Mm -hmm. Daar ben ik ook een keer mee geweest. En uh, eigenlijk dat heeft nog steeds een beetje stoffig imago, vind ik, want dat, dat zijn nog steeds wat, wat oudere vrouwen, denk je. Ja, met een bandje op de arm. Ja, ja, die dat allemaal doen. Maar nee, helemaal niet. Dat is een jonge witte man. Die gaat gewoon uh, met een groepje plukken. Wat hij ook doet, hij plukt ook nieuw voor sterrenrestaurants. Dus, uh, echt? Zo, zo ver gaat het, ja. En ja. wat plukt hij dan voor die sterrenrestaurants? En er was nou, al, al de stoelen alles, bijvoorbeeld, maar ook Alles kruiden? wat, uh, bijvoorbeeld in de zo wat nieuw in de zomer is, ja, dan wordt het nieuw geplukt. En de laatste afgelopen tijd was het volgens mij echt een geweldige tijd... Uh, ja. door alle regen voor de paddenstoelen... Het ja, dus moet jou dat... wel aanspreken natuurlijk, want jij ging als kind er ook al op uit om gewoon te plukken ja, in de vrije de stoelen, natuur. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Maar ja? hij heeft wel een boek uitgebracht, Dan neem je gewoon mee en dan kijk je wat je mag plukken. Ja, of je gaat met hem mee, dat is nog een veel beter ja, het idee het natuurlijk. Ja, dat is fantastisch, ja. ja. Zeggen die Acacia ben je komt hij daarop? Uh, even even spieken, hè. Want, ja, uh, we hebben het boek voor ons. En je hebt een heel klein... Uh, ik heb op, op mijn iPad... Ja, op je, je iPad je, heb je het boek ook staan. Uh, van, van, uh, van acacia kun je echt ontzettend veel. Wat, wat hij vertelt, dat je uh, acacia niet alleen maar ook als uh, bloemen kan gebruiken. Dat het op acacia, stam, st op boom, worden ook uh, paddenstoelen gekwekt. Uh, mm -hmm, dat, mm -hmm. is, dat is nog bijzonderder. Je, je kan er gewoon zoveel mee. Het ja. is echt... Uh, uh, ja daarom vind ik ook jammer. Het is natuurlijk geen professionele boek in die zin... waar ik echt heel diep inga op alle recepten. En, um, nou ja, geen encyclopedie zou ik zeggen. Nee, maar je wil eigenlijk aangeven, volgens mij... Ik wil mensen is... laten inspireren. Precies, en je laat zien hoeveel we eigenlijk links laten liggen. Ja. Door de natuur weliswaar af en toe in te gaan... maar daar zo weinig uit te halen... terwijl die natuur zoveel te bieden heeft. Ook als het gaat om, om eten en drinken. Je bent trouwens voor ons überhaupt te lekker bezig geweest. Want als je, want behalve dit heerlijke dit drankje... Uh, heb je ook uh, fruitleer gemaakt. En dat ligt daar voor je. Ja. Uh, fruitleer in, in de vorm van, van letters... waarmee je de titel van het boek vormt. Ongewild. Uh, maar wat is fruitleer... Nou, een fruitlier, uh, dat is uh, eigenlijk best wel bekend. Uh, natuur het is een natuurlijke snoep. Ik zou ik... het niet, moet ik zeggen. Uh, ja, dat is best wel vreemd. Oh. Want dat is heel makkelijk om te maken. En dat is uh, veel natuurlijker, veel gezonder dan de gewone snoep. Mm -hmm. uh, hoe maak je het dan? Uh, maar dat is, als ik het zo zie, je hebt letters ervan gemaakt. Ja. Het, is, het, is, het is een dun materiaal in verschillende ja. kleuren. In dat stukje daar... Linksonder herken ik trouwens wel een stukje kiwi, kan dat? Klopt, dit is dan alleen maar van de kiwi gemaakt. Daarom wil ik laten zien, van, dit is dan traditionele fruitleer. Mm -hmm. uh, voor mensen die dat wel kennen. Ja. En eigenlijk is dat een gepureerde fruit. Ja. Die je uh, op een bakplaat verdund laat drogen, Dus dat staat... Uh, dat doe je niet in de oven? Echt? In de oven ja? uh, moet het de hele dag... die wel laag, dag, neem ik aan, of niet? Uh, uh, ja, 50 graden. Oh ja, oh, ja, ja. ja. ja. Bijna de hele dag. In uh, warme landen, als bijvoorbeeld Spanje... dan kun je, bij wijze van spreken, buiten mm -hmm, laten mm -hmm, drogen. Mm -hmm. Hadden u in de afgelopen tijd hier ook gekund? Uh, bij wijze van Misschien wel, ja, ja klopt. Ja. <laughs> maar het is eigenlijk gedroogd, gepureerd fruit. Ja, ja. ja. Maar wat, wat ik wilde proberen. Uh, uh, ik wilde een, een gedro gedroogde kruidenleer maken. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, kruidenleer, als je zegt, dan denk je over letterlijk ja. kruidenleer. Ja, Iemand ja. die uh, leert over kruiden. kruiden. Ja, ja, ja. Nee, maar dit is dan um, heet kruidenleer omdat het zo flexibel uiteindelijk uh, uitziet, mm -hmm. Echt als een leer. Ja, je, je, je bent er nu mee mee, mee bezig. Je, je schudt aan het, aan ja. het plakje kruidenleer. Uh, je trekt er een beetje aan, het is ook heel sterk volgens mij. Het is best wel sterk. Uh, en van nou, welke kruiden is dit gemakkelijk? Een klein stukje proeven? Tuurlijk. Een klein stukje geven op dit hele plakje. Ik ga even proeven. Hmm. Oh, dat is heel pittig. beetje zuur pittig is dit. Weet je ook welke welke, hmm. welke kruiden hierin gaan? Dat, dat kruiden dat smelt dan meer op je tong echt letterlijk hè? Weet je wat het grappig is? Soms weet ik ook niet eens wat ik allemaal uitprobeer. Nee, dit weet ik Dit weet je niet meer. Nee, dit weet ik wel. Zit ook citroen in? Zit wel een beetje citroen in, ja. Want ik heb bijvoorbeeld... Mm. Uh, bij, bij deze heb ik bijvoorbeeld... Uh, dat is een wilde spinazie met oh, citroen. En je ziet dat, uh, omdat hier geen suiker is toegevoegd... Ja. wordt het wel wat veel droger, dus meer ja, dit is, breekbaar. Dit, dit is inderdaad wat groter. Ja, hè? maar dit kun je ook zien als een chipje bijvoorbeeld... Dit die chips een... die wij hebben staan, die laten we weg de rest van de avond. Ja, zie je? Nou... Mm. nou wat, wat, wat ik zo fascinerend vind, wilde spinazie, je proeft die smaak van die groenten echt heel intens. Ja, klopt. Ja. En dat vond ik ook heel bijzonder. Nou ja, ik dacht, van, nou, dat kun je ook uh, leuke dingen met de kinderen ja. doen. Je kan ook uh, zelf uh, dingetjes mm, uitkniepen om te versieren. En hoe uh, dit? Maar dit is dus zo makkelijk. Je maakt eigenlijk een puree van, ja. nou in dit geval, groenten en kruiden. Ja. Die doe je in de oven op een bakplaat. Laat je de hele dag op 50 graden staan. En, en je uh, haalt van de bakplaat af en klaar. Uh, dat is klaar, ja. En dan doe je dan geen, geen zout doorheen of de nee, kandertje helemaal, dat lekker vindt. Ja, maar... je mag natuurlijk van alles toevoegen, ja. maar in dit geval heb ik helemaal niks toegevoegd. Ik heb nergens uh, suiker toegevoegd. Nee. Zelfs de structuur van de spinazie komt nog terug. Ja. ja, bijzonder. Fruitleer. Ik, ik ja. ken het niet. Maar nu is het dus ook kruiden ja. uh, Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb laatst uh, uh, voor het etentje... die was ook georganiseerd voor, uh, voor het boek, voor de ja. promotie van het ja. boek... Ja. heb ik ook uh, uh, kiwi... Want ja, dat, mm -hmm. wat ik al zei, van dit zorgt natuurlijk suiker... Ja, wat ja. ik in de kiwi zie, dat zorgt voor flexibiliteit. Het ja, ja, ja, blijft flexibel. Ja. Het is dan net iets zoeter. Dus ook mm -hmm. misschien wat aantrekkelijk. Maar ik heb daar rucola en... Uh, uh, uh, even denken... rucola en basilicum toegevoegd... En dat, Iedereen was echt aan het smullen. Ja, ja dat is dan wat je daar hebt liggen of is dit alleen Nee, kiever? dit is dan okay. alleen kiwi. want die andere was die natuurlijk gelijk, was gelijk uitgegeten. <laughs> ja, ja, dat was <laughs> Oh, dit is ook weer een heel andere structuur. Want de ene is kokanter. Dit is inderdaad, hè, dat wat je eerst ziet proeven met een beetje citroen. En dat, dat is wat leriger. En dit is alweer wat, zou ik zou zeggen, wat plakkeriger. Maar dat komt misschien omdat er meer suiker natuurlijk in de kiwi zit. Ja, in de kiwi zit gewoon eigen natuurlijke suiker. Dus dat maakt het... Uh... Mm. Heerlijk. Flexibeler. Je gaat het ook eens uitproberen. Ik ben helemaal geen kok, maar dat, dat, dit kan ik zelf. Dus ja. Heerlijk, heerlijk. Er, er staan ook hele, hele grappige recepten in het boek. We had het al over die sterrenkoks. Excuus dat ik smak. <laughs> maar uh, Johnny Boer, de, de, de kok van de Libreis... een van de Nederlandse drie restaurants, die heeft een choco-joint ontwikkeld. Hè? Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook een bijzonder gerecht. Die heb je niet meegenomen... Helaas niet. Nee, dat, en drank <laughs> en joint, dat wordt te veel. <laughs> maar wat is het Choco Joint? Nou, dat hebben ze gemaakt uh, uh, op, op basis van uh, hennepolie mm -hmm. uh, en hennepzaad. En ze hebben er wat uh, aantal ingrediënten toegevoegd, zoals uh, ja, citroen. Ik ga gewoon ook letterlijk uh, uh, lezen wat ja, ze ja. precies Want dat deed ik ook nooit uit mijn hoofd. Uh, ik zie hier bijvoorbeeld uh, watermunt. Oh ja. um, uh, en ook een beetje chocola, dus dat maakt natuurlijk nog uh, lekkerder. En dan is het ook gemaakt in eetbaar papier. Mm -hmm. Dus je eet dus je, joint, dus je joint op als Dus joint je jointje even eten, ja. Ja, dus dat is ook weer iemand die zich dan enorm laat inspireren dus door, door, door kruiden, ja. Johnny Boer. Um, en dan hebben we het nog niet eens gehad over onkruid, dat bijvoorbeeld... <coughs> Gebruikt wordt als verfstof voor textiel. Want ook dan is onkruid weer belangrijk. Meekrab kennen wij in, in Nederland. Uh, op Schouwe Duiveland werd dat uh, veel geteeld, hè, mm -hmm. dat rode uh, verfstof. Maar er zijn nog veel meer van dat De soort dingen. De bekendste stoffen. is uh, Wedde natuurlijk. En wat is dat? Ja, dat is een heel uh, simpel uh, bloemetje. die afgelopen tijd kun je ook overal zien. Dat is mm -hmm. gewoon een, een, een, een simpel geel qua kleur maar dan maak je een blauw kleur van. Mm -hmm. En dat is dan wel heel apart. En ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, dan zoek ik ook altijd... ook naar verhalen uit uh, geschiedenis. Uh, vroeger um, werd het gebruikt... Uh, bijvoorbeeld bij de koningenfamilie... dat de uh, kleding voor de koningen werd geverfd. Yeah. En um, om de mooie intense kleur uh, te krijgen... werden de uh, bladeren van werden eerst helemaal laten verrotten. En dat gaf zo'n enorme stank... Dat uh, koningin Elisabeth uh, die heeft uh, verboden uh, aangekondigd van straal van acht kilometer. Van haar <laughs> van haar dus ze wilden wel die mooie wilde, blauwe kleding, ja, maar klopt. ze wilden het niet ruiken nee. uh, uh, uh, hoe die uh, verfstof gemaakt werd. Geweldig. Maar dat, dat kun je dan wel voorstellen dat er echt een, een fabrieken ja. zaten om uh, alles te gaan te kleuren. kleuren ja. Ja. Ja. Al met al ben jij een beetje de, de, de hedendaagse opvolster van Klaasinuut Zalk. Ken je die? Nee. Nou, luister mee. Dat was een NCRV. Nee, dat is niet waar. Dat was een mevrouw uit Zalk, een dorpje in, de buurt van Overijssel, in Overijssel, in de buurt van Kampen. En Klaasien Utzalk, dat was een soort kruidenvrouwtje. En die wist alles over kruiden. En die werd beroemd dankzij een NCRV-televisieprogramma. En uh, luister, gewoon even, even kennismaken met Klaasien Utzalk. Alles. Je kan het er gewoon door doen. Als je soep kookt en je, je wil het zelf niet opeten, nee. je kookt het mee. En later kan je het eruit Maar je kan het ook best fijn knippen en doen het Het kan op allerlei manieren. En het is slaapverwekkend. Dat is tegenwoordig ook wel fijn, want veel mensen klagen dat ze niet slapen kunnen. En dat heb ik zelf niet lang geleden nog ondervonden. We hadden nog lekkere sla in de tuin, ja. maar het was niet te veel die portie die daar stond. En dan nog een krop nemen. Ik denk flink dillen erdoor. Want meestal nemen we gemengde kruiden in de sla en toen had ik alleen dillen. En ik had s'avonds nog een slaap. Ik kon er geen ogen kijken. En toen ineens keek ik naar heel ogen en denk Oh, ik heb zoveel dillen in die slagen. gedaan als ja, ja. mijn eigen schuld. Je was niet gewoon moe of zo? Nee, ik was niet moe. Helemaal niet nee. met het slapen van die dillen. Nou, dat is nou klasinuut zalk. Nou ja, dat Leuk. moet toch een inspiratiebron voor je kunnen zijn, hè? Absoluut, Over ja. de werking van de dillen. En vannacht praat ik in Kaasloodula met een soort... ja, uh, klasinuut zalk 2.0, om het zo maar eens te noemen. <lacht> Natasja Tastagova, zij is uh, grafisch ontwerper van huis uit. Uh, en ze maakt nu een boek ongewild over uh, onkruid. Ze ziet het boek als een ode aan dat uh, onkruid. Want als ik eens naar je, naar je eigenlijke werk uh, toe ga, uh, Natasja. Um, je bent grafisch ontwerper. Je studeerde aan de kunstacademie in Odessa. Je verhuilde oude Odessa in 1992 voor de kunstacademie in Groningen. Waarom nam je die stap, overigens? Uh, wij zijn toen gewoon met de hele familie gemigreerd naar Nederland. Uh, Mijn vader om te werken en wij om te studeren. Dus dat was. Toen je ging gewoon met de familie mee, ja. zal ik ja. zeggen. Je bent ook nog nooit teruggegaan? Was dat ooit aan de orde om terug te gaan naar, naar Oekraïne? Of is dit nu uh, Ja, land? natuurlijk hebben we wel uh, een paar keren. Uh, bezoek gebracht, want hij wil toch even uh, ruiken en voelen, ja. maar het verdwijnt. Het is volgens mij ook net als als jij uit je dorpje uh, komt en dan ga je terug en dan denk ik van nee, het is toch niet uh, precies hetzelfde als uh, in mijn jeugd. Uh, dus dat gevoel heb ik nu ook een beetje. Uh, maar uh, Het is thuis, maar het is het thuis ja, van vroeger. Het, het is anders, ja. ja. Ja, ja, je bent hier verder gegaan met die studie. Je bent uiteindelijk grafisch ontwerper geworden. En ik, ik vraag me dan af, is het dan ook de schoonheid van, van het, dat onkruid? Is het dan die schoonheid die je inspireert om zo'n boek te maken? Of is het eerder ook, waar we het net zo smakelijk over hadden... door die heerlijke gerechten en die lekkere drankjes? Wat, wat is er eerst als je besluit zo'n boek te gaan maken? Want het boek, hè, er staan recepten in, verhalen in... maar het ziet er ook gewoon heel mooi uit. Het is heel speelsvormgegeven met foto's, met tekeningen, noem maar op. Nou, ik, ik zat daar ook ooit over te denken... van hoe kan het nou dat je dan opeens zo'n boek gaat maken? Uh, nou, no nooit gebeurt iets zomaar. Je komt op een gegeven moment op iets uh, wat je altijd wilde maken. Maar misschien komt het ook in, in een andere vorm eruit. Want mm -hmm. ik... Ik vind het sowieso heel erg mooi om uh, magazines of boeken te maken. Uh, ik, ik, ik ben als schrijversontwerper uh, afgestudeerd. En ik heb ook heel veel huisstijls gemaakt. En ik, ik maak nog steeds met alle plezier. Maar een huisstijl, dat is toch wel zo minimaal... dat je uiteindelijk van de hele... Uh, onderzoek en uh, alle inspiratie wat je vindt en alle verhalen dat je eigenlijk alleen maar één klein piepklein dingetje presenteert. Mm -hmm, mm -hmm. Eén logootje uh, of noem maar en op. En zelfs ja. ook uh, drie jaar later word je, omdat je dan even probeert iets te veranderen, word je uh, heel streng aangekeken door uh, mensen van het bedrijf van ja, maar dat was toch nooit de bedoeling geweest dat je nee. iets gaat veranderen. Nee, je dus moet trouw streng... blijven aan, aan die huisstijl. voor wie heb jij bijvoorbeeld de huisstijl ontworpen? ja heel veel verschillende bedrijven toen ik nog uh, bij uh, k designers werkte in Amsterdam toen uh, is het voor het dedicon bijvoorbeeld een huisstijl ontworpen dat is een, uh, een, een bibliotheek voor slecht horender. Mm -hmm. die gingen zich moderniseren. En dat was eigenlijk wat, wat meer naar luisterboeken gegaan enzovoort. enzovoort. Dus dat best wel een grote organisatie. Uh, later heb ik ook, toen ik voor mezelf was begonnen... heb ik ook voor een grote um, pensioenbedrijf... Uh, uh, huisstijl gemaakt. Nou ja, het waren zoveel, uh, grote en kleine. Ja, en dat ja. mag ik nog steeds met heel veel plezier... Ook maakt het helemaal niks uit of dat uh, nog één manzaak is... die misschien een, over vijf jaar heel succesvol is. Ja. En misschien ook uh, zelfs door mij, omdat ik dan iets heb uh, succesvol Ja, waardoor je uh, zo'n bedrijf herkenbaar klopt, maakt. Wat, maar wat, het beperkt je dus uiteindelijk in je creativiteit. I Al die ideeën die je mocht hebben gehad in de ontwikkeling van zo'n huisstijl... daar kan er uiteindelijk maar eentje van overblijven. Klopt, klopt. Het komt eigenlijk uit... uit het ja, Ongenoeg is misschien niet het goede woord, maar toch, uit het ongenoeg daarover dit boek voor. Dat zou helemaal los kunnen gaan. Nou, dit is dan één klein onderdeeltje of een kleine oorzaak. Dat je dan op zoek bent naar iets wat het meer totaalbeeld is. Dat je dan eigenlijk liefst te veel wilt vertellen. Uiteindelijk maak je toch ook een boek een keuzes. Maar dat is dan mijn oorsprong, een grafisch ontwerper. Het uh, tweede is ook een uh, fascinatie voor uh, dus, uh, ja, onder andere thema uh, wilde planten. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, in een magazine, wat ik heb uh, ook sa samen met journalisten uitgebracht, uh, uh, dat was een thema uh, culinair. Mm -hmm. Dus het was tijdschrift over Amsterdam Noord Culinair. En daar hebben wij ook een artikel gemaakt over plukken in Noord. En, kan dat dan? Dat kan. En dat, wat Is ik daar ook Is natuur? Meer dan genoeg. Oh, yeah? En meer dan in de rest van Amsterdam. Echt waar? En misschien gaan we alle Amsterdammers nieuwe pensioen. Allemaal <laughs> het ei over, ja. Maar eh, wat ik heel mooi vond. Uh, uh, wij hebben uh, iemand geïnterviewd die werkt bij schooltuinen. En dat de schooltuinen, dat is dan bedoeld voor kinderen uit de school die daar komen leren hoe je dat allemaal, uh, hoe je moest eigenlijk maakt, mm -hmm, mm -hmm. waar ja, ja. alle groentes en uh, fruit vandaan komt. Ja. En uh, die, die man die vertelde dat hij ook kinderen vertelde dat hij bijvoorbeeld in een eigen tuin wat gaat plukken. Maar dat moet je ook niet weggooien. Dan moet je ook net even weten waarvoor je dat gaat gebruiken. En uh, misschien is dat ook niet eens zijn verhaal, maar dat vond ik wel heel mooi. Dat bijvoorbeeld uh, paardenbloem is best wel uh, bitter. Mm -hmm. Dat is ook voor een Nederlandse begrip, want uh, in het zuiden, hoe bitter, hoe be beter. Ja, het is ook maar net ook een smaak van een land. Hè? Klopt. De, uh, ieder land heeft zo'n beetje zijn eigen Inderdaad. smaakpatroon. Ja. Maar om wat minder bitter smaak te maken, uh, paardenbloem uit je eigen tuin, moet je even een paar dagen bedekken met iets. Uh, en dan na een paar dagen is het ontzond. ontwitterd. Uh -huh. okay. En dat vond ik heel erg mooi. Dat heb yeah. ik ook uh, gedaan. Ik dacht van, oh daar komt een jongen... Paardenbloemen, een paar dekseltjes overheen. En dat werkt en dat inderdaad. werkt ook heerlijk. Ja, ja. Jonge paardenbloem. Echt zo lekker. Dus eigenlijk is het aan de ene kant die fascinatie, inderdaad, voor, voor die natuur, voor dat onkruid, ja. uh, voor, voor, voor, voor die wilde planten, voor die wilde bloemen. En aan de andere kant ook de drang om nou eens helemaal je, je werk uh, vorm te kunnen geven, zoals jij dat wil, ja. zonder beperkingen. Klopt. Ja. Want. Je, je, uh, ik, ik ga het boek er even bijpakken. Um, je werkt met heel veel verschillende stijlen, uh, uh, uh, tekeningen, uh, foto's. Um... Ja, die foto's dat zijn meestal uh, de producten zelf, wat ik graag wilde laten zien. Mm -hmm. uh, die zijn door jou genomen? Nee, dat zijn dus wel uh, algemaakte foto's uh, van, van uh, mensen zelf, kunstenaren mm -hmm. of mm -hmm. designers. Mm -hmm. Dat heb ik met hun afgesproken, van, nou dat wil ik toch wel graag... Even plaatsen om te laten zien. Want uh, soms vertellen ze het net niet genoeg. Of uh, ik kan bijvoorbeeld de uh, illustratie maken van een uh, aantal planten voor verfkruid. Uh, mm -hmm. Maar als ik dan een uh, designobject uh, wil presenteren, dan ja, dat ga ik niet nog een keer namaken. Nee, omdat nee, het, nee. het zo mooi is. Nee, dus het het is wel mooi genoeg, samen zo. Ja. Maar als je bijvoorbeeld het boek openslaat, want ik was echt helemaal, toen ik het kreeg, was ik echt helemaal verbaasd. Want ik maakte me al op voor een uh, avondje lezen over onkruid. <hums> maar uh, het boek begint met schitterende ontwerpen. Uh, soms, uh, soms speels, soms uh, geometrisch. Ja. Uh, die dan voor jou dan weer refereren aan bepaalde kruiden... of, of bepaalde verhalen over kruiden. Uh, ik vind dit misschien wel de allermooiste. Ik, ik ga proberen <hums> uh, even voor de webcam te houden. Over het madeliefje. madeliefje. Omschrijf uh, dat is, als je wil. Nou, een madeliefje, dat is... Een beetje naar uh, links krijg ik te horen. Ziet u hem zo goed? U kunt kijken. Radio1.nl, de webcam. Uh, een een madeliefje die heeft zoveel verhalen. Het is eigenlijk volgens mij een van de bekendste bloemen... die miljoenen verhalen heeft. Ik heb het één uh, uitgezocht. Uh, dat, is, dat gaat over uh, liefdesrelatie. Dus je kan je eigen liefde-relaties ja, laten testen. Je plukt testen. De, bloempjes van je de, gaat de, gewoon, de blaadjes van het madeliefje. Hou van ja, mij, precies. hou niet voor mij. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, wordt het verteld dat uh, Madeliefjes hebben oneven aantal blaadjes. Dus als je dat weet van tevoren, dan kun je alvast uh, uh, smokkelen. Ja, ja en dan kun je de liefde eigenlijk al uh, afdwingen, als ja, het klopt. ware. Ja. Maar jij hebt ervoor gekozen om uh, dat Madeliefje eindeloos te, te, te, te kopiëren, als ja. het ware. Ja. Uh, met, die, met die fijne kleur, inderdaad, van het madeliefje. Een beetje dat donkerwit en, en dan dat, dat gele kernje. Waarom heb je daarvoor gekozen? Je, ziet, je krijgt eigenlijk een pagina vol madeliefjes. Of het voelt een beetje als een veld vol madeliefjes. Mm -hmm. um, ik zou eerst vertellen waarom, op uh, zo'n geometrische manier om, mm -hmm. uh, om te illustreren. Dat heeft ook. Uh, Bepaalde, of, of uh, aantal uh, inspiratieboeken heeft het ook invloed gehad. Ja, die heb je hier ook ik meegenomen. Heb een aantal ja? meegenomen. Ja? Want, uh, is het geometrisch illustreren, mag, je, mag uh, je het zo noemen? Ja, nou, dat, dat heb ik net zo genoemd. Dat mag misschien ook anders. Kijk, uh, dit is een, net een modern boek. The Art boek. of Instruction heet het? Ja. ja? Eigenlijk op basis van uh, illustraties die heel lang geleden zijn gemaakt. Mm -hmm. Zijn hier verzameld. Uh, ja, hier staat het tussen uh, begin 19e eeuw eigenlijk. Dit spreek me zo ontzettend aan. Dit vind ik, ja, ik kan, ik kan niet uitleggen waarom, maar dit vind ik zo mooi. Waarom vind je dit zo mooi? Probeer het toch eens uit te drukken. Nou, dat heeft waarschijnlijk ook met de grafische vormgeving te maken. Want uh, als ik een uh, uh, symboliek probeer te maken voor voor het logo, mm -hmm. dan moet ik natuurlijk juist tot zover uh, verfijnen of minimaliseren dat het herkenbaar blijft ja. en, en toch uh, te maken en... heeft met het wezen van een bedrijf. Ja absoluut. En dat vind ik ook dat vind ik ook altijd heel spannend als ik het mag helemaal losga. dat ik ook een bijzondere symbool maak wat het ook te maken met de natuur of er, het, ja dat is ook natuurlijk meer met een uh, ja als een verhaal achter ziet als het mm -hmm. niet alleen maar qua lettertype hoewel ik ook, ook st heel sterk vind dat het bij sommige bedrijven alleen maar lettertype uh, goed vormgeven past maar als het ook een qua beeld qua symbool ook iets uh, is en dat is ook zo mooie minimaal vormgegeven ja, dat spreekt dat, uh, dat mij on ontzettend aan dus en eigenlijk de, deze uh, 19e eeuwse illustraties ja. die uh, heb het zijn biologische, uh, als je ziet, het zijn gewoon... Het zijn afbeeldingen uh, van bloemen, van, van, van, van vruchtkernen, noem maar kopt, op, ja. van bladeren. Die illustraties hebben jou geïnspireerd... tot het maken van de illustraties, tot het maken van de vormgeving van dit boek. Ja, onder andere. En, maar ook uh, wat ik uh, op dit moment heel veel zie... Uh, iedereen heeft natuurlijk een uh, ontzettend mooie camera in eigen telefoon. Uh, dus het worden... Miljoenen foto's geproduceerd. Mm -hmm, mm -hmm. Eén mooier dan de andere. Als je een, een, een mooi blaad pakt over natuur of over eten. Het, je krijgt alleen maar overvloed van allemaal glossy, uh, fantastische, ingezoomde ja, ja. foto's. Smakkelijke foto's of foto's van uh, bloemen of planten. spreekt me natuurlijk ook enorm aan. Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon echt een... Uh, uh, alle... alle kern, alle simpele van het bloem laten zien. Dus eigenlijk, dat is wel mooi. Eigenlijk is daar een grote uh, uh, uh, parallel te trekken... tussen wat je doet voor bijvoorbeeld een, een bedrijf... als je een logo moet ontwerpen. Ja. Hey, dat moet een pakkend logo zijn... maar het moet voor jou teruggrijpen... op de, waar dat bedrijf uiteindelijk voor staat. Klopt. Teruggrijpen naar de kern van dat bedrijf. En zo wil je deze illustraties ook terug laten uh, grijpen... op de... Ja, toch de, de, de, de uh, de schoonheid van die hè, bloemen, de schoonheid van die planten... de schoonheid van die vruchten, zoals die honderden jaren geleden al getekend zijn. Precies, ja. Ja, Ja, het is mooi. Ja. En dat levert echt een heel uh, speels en vrolijk, mag ik dat zeggen? vrolijk en speels ja, nou daar word ik zelf heel vrolijk van, dus dat klopt. Absoluut. Ja, dat, dat is echt ja. een genoegen om, om door, het boek, door het boek heen te gaan. We praten straks ook een tweede uur ook verder... ook over de manier waarop je dit boek... Uh, ...probeer te ontwikkelen, want dat is niet uh, al te makkelijk in, in deze tijd. Daar gaan we het verder over hebben. En daar ligt ook nog een heerlijke plak chocolade ons te wachten. Hè? Ja. En kruidensnoepjes ook nog. Dus blijf vooral bij ons. En eh, hopelijk doet u dat ook. En ik kan me ook voorstellen dat, dat u eh, ons wil laten delen... in dat wat er allemaal bij u groeit en bloeit in de tuin of op de balkon. En misschien kunt u ons dan ook vertellen... op welke manier u de groenten en de kruiden die daar bloeien... gebruikt in gerechten of in drankjes of in medicinale zalven, noem maar op. En ook eh, voor lekkere recepten houden wij ons aanbevolen, toch, Natasja? Ja. Dat wou ik maar zeggen. U kunt ons eh, nu al bellen op 0800 121 Mailen kan naar Casa Luna, het en Twitter, ik kan dan weer met hashtag Casaluna. en Natasja Tastagova gaat ook uh, natuurlijk al uw vragen beantwoorden. Nu hier op Radio in een nieuwe aflevering van het bureau, en wat ons betreft, heel graag tot zo na 1 uur. Ik ben ook wel eens bang.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 Altijd heb je geen woord gezegd. Omdat ik niets te zeggen heb. En toch heb ik de indruk dat er iets is. Gek hè? Er is niets. Waarom zeg je dan niet wat er is? Als er niets is, kan ik toch niet zeggen wat er is. Als er iets is, dan kun je het bij toch wel zeggen. Maar er is niets. Wat moet ik dan zeggen? Als er niets is, kan ik toch ook niets zeggen. Gewoon. Eens een keer over jezelf praten. Je praat nooit eens over jezelf. Omdat er niets te praten is. Er is wel wat te praten. Wat is er dan? Niets. Zeg het dan om mij een plezier te doen? Ik weet het echt niet. Misschien als ik het zou. opschrijven. Ik weet het niet. Zinloos. Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. En waar ligt dat dan aan, denk je? Dat weet ik niet. Nou, ik denk dat ik het wel weet. Waar ligt het dan aan? Het ligt aan je ouders. Die hebben je onzeker gemaakt omdat ze altijd alleen maar dingen van je verwacht hebben, maar nooit solidariteit hebben getoond. Mijn ouders zijn niet anders dan andere ouders. En andere kinderen zijn niet zo. Je ouders zijn helemaal niet als andere ouders. Ik heb nog nooit ouders meegemaakt... die zo weinig solidair met hun kinderen zijn als jouw ouders. Je hebt alleen je eigen ouders meegemaakt. Maar die waren wel solidair. Mijn vader. Stel je voor dat mijn vader iets van mij zou hebben geëist... dat ik niet zelf wilde. Ondenkbaar zou dat geweest zijn. Het is te gek om te zeggen dat mijn ouders niet solidair zijn. Wat hun kinderen betreft zijn ze volkomen blind zelfs. Zolang ze maatschappelijk vooruitkomen, ja. Misschien mijn vader, maar mijn moeder niet. Die vond alles best. Je moeder solidair? Je wil toch niet beweren dat je moeder solidair was... terwijl ze tegen mij gezegd heeft dat vrouwen die geen kinderen willen niet deugen. Dat was een stomme opmerking. En waarom heb je daar toen dan niets van gezegd? Waarom heb je haar de les niet gelezen? Dat heeft toch niets met solidariteit Omdat te maken? Omdat je zelf niet solidair bent. Omdat je niet weet wat solidariteit is. Omdat je net zo bent als je ouders. Niet solidair zijn, hè? Wat ga je doen? Ik ga wandelen. Doe dat nou maar niet. Blijf nou maar. Ik meende het niet zo. Ik heb er spijt van. Vergeef het me maar, je, je bent natuurlijk wel solidair. Dat dacht ik toch ook. Ga nou maar mee. Ik had het niet mogen zeggen, maar... het is omdat ik zo bezorgd ben over moeder. Ja. Ik weet ook niet wie ik ben. Maar ik weet wel wie je bent. Je bent lief. Maar... Lief. En je bent solidair. Ja, solidair. Kun je me dat niet vergeven? Wat moet ik vergeven? Wat ik gezegd heb. Waar ik alweer vergeten. Ja, dat zal wel. Jij hem vergeten. Ze had gelijk. Als er iets was wat hem typeerde, dan was dat dat hij nooit iets vergat wat hem was aangedaan. En bezeten was van de behoefte om te bewijzen dat dat onrecht was. Ook al ervoer hij keer op keer dat niemand gediend was van dergelijke bewijzen, of zijn gedrag ook maar te veranderen. Hij vroeg zich af waarom hij Ad het werk uit handen had genomen en zag een complex van motieven. Hij had de indruk gehad dat Ad er geen zin in had. En hij voelde zich verantwoordelijk voor de beslissing. Dat waren de belangrijkste motieven geweest. Maar daardoorheen speelden ook valse motieven. Hij was zich bewust geweest dat altijd als een terechtwijzing zou voelen. Niemand vindt het leuk om in een positie te worden gemanoeuvreerd... waarin hij alleen maar ongelijk heeft. De goedheid van een ander is onverdraaglijker dan kwaadheid. Omdat ze machteloos maakt. Ik heb het gelezen. En? Het is goed. Maar het eerste commentaar vond ik beter. En jij? Ik blijf me de lul voelen natuurlijk. Dat moet natuurlijk niet. Vind je niet? Als jij nou ook zo'n commentaar schreef en we leggen dit in de map. En dat jij het voor niks gedaan zou hebben? Dat wil ik natuurlijk niet. Om mij niet schelen. Nee, dat wil ik niet. En als we in het midden laten wie het geschreven heeft? Mm -hmm. Omdat we verder alles samen hebben gedaan? Nee, jij hebt het geschreven. En als jij nou zo'n commentaar schreef... en we sturen ze allebei op, zodat ze kunnen kiezen... maar dan het jou als een voorstel van ons samen... en het mijne als alternatief, met een negatief advies? Die manier gaat er wel op lijken dat ik met alle geweld het auteurschap wil hebben... maar daar gaat het niet om. Tuurlijk niet. Ieder voorstel is natuurlijk onbevredigend, maar... Zo is het nu eenmaal. Goed. Misschien is dat wat. Ik heb er nog eens over nagedacht. En? Laten we toch jouw commentaar maar nemen. Maar dan stuur ik het in namens ons beiden. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Als je je daar zelf prettiger bij voelt. <totstuk> Volgen jullie eigenlijk wat er in Suriname gebeurt? Nee. En jij, Ad? Ik ook niet. Zijn jullie niet bang dat dat zal worden uitgelegd als een bewijs van racisme? Nee. Waarom? Omdat de heren Negers daar nogal gevoelig voor zijn. Is dat zo? Ik heb soms sterk die indruk. Heb jij daar wel eens van gehoord, Maarten? Ik kan het me voorstellen... Maar je vindt dat geen reden om er dan toch maar enige aandacht aan te besteden? Nee. Ik heb een hekel aan Suriname. Hmm. En je denkt niet dat dat als racisme zal worden uitgelegd? Oh, dat zal wel. Maar dat kan je niet schelen. Nee. Bovendien heb ik een hekel aan mensen die op je schuldgevoel werken... als je geen schuld hebt. Ik geef toe dat ze daar niet helemaal van zijn vrij te pleiten. Doe jij dat dan zelf nooit, Maarten? Als je geen schuld hebt... En wat vind je dan van al die Surinamers die hier naartoe komen... omdat ze vinden dat wij wat hebben goed te maken? Daar heb ik geen sympathie voor. Maar het zijn wel de socialisten die ze daarin steunen. Bovendien heb ik de indruk dat de heren hier niet in onthouding leven. Die, die taxatie kon wel eens juist zijn. Manda heeft een nieuwe systematiek van de landbouw ontworpen. Die heeft ze nu doorgevoerd in de bibliotheek. Interesseert je dat? Natuurlijk interesseert me dat. En jij, Koos? Wat? Manda heeft de rubriek van de landbouw herordend volgens een nieuwe systematiek. Mooi. Interesseert je dat? Wel. Nou. Als jullie dan straks even meegaan. Het duurt er niet lang, hè? Nee, het duurt niet lang. Maar omdat jullie ook veel met uw rubriek te maken hebben... Ik wil het graag zien. Goed. Ik ken er wel die hennep op een balkon verbouwen. Oh, ja? Nee, dat wist ik niet. Maar moet je daarvoor dan niet ontzettend veel aarde hebben? Nee, hoor. Dat valt best mee. Een beetje grote pot of een kist. Ik heb het ook wel verbouwd. Maar is dat dan niet verboden? Ach, meneer Goud. Als we alleen deden wat niet verboden was... Oh, ja. Yeah. Alcoholstoken is ook verboden. Toch heb ik het vaak gedaan. Maar alcohol zelf niet. Voor u wel, meneer Goud. <laughs> ja, voor mij wel. Van dat verbod trekt meneer Goud zich ook niks aan. <laughs> en waarom ben je er dan mee opgehouden? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik denk omdat ik het zo ook wel krijg. Wat heb je nou dan? Ja, dat wou ik ook niet vragen. Van alles eigenlijk een beetje mais, een beetje haven, een beetje tarwe en een bak waar ik helemaal niks mee doe om te zien wat er dan gebeurt. En wat gebeurt er dan? <kijkt> Niks. <laughs> Jawel. Vorig jaar is daar nog een tomaat in gekomen. Kleine rode tomaatjes. Heel erg lekker. Maar die heb je dan toch zeker eerst geplant? Ja, dat denk ik toch ook? Nee. Ach, maak mij nou wat wijs. Misschien kan een tomaat zich wel door de lucht voortplanten. Nee, dat kan niet. Hij moet geplant zijn dan begrijpen we niet hoe hij daar gekomen is. Je hebt toch kinderen? Die zijn het niet geweest. Eigenlijk is er dan maar één verklaring. We hebben een feestje gehad. En toen heeft iemand in die bak overgegeven. En we hadden net een tomatenslaatje gegeven. <lacht> ja. en, en daarvan eet jij nu weer tomaat? Ik weet wie het is. Bovendien is het iemand die met planten alles lukt. Dus dat komt wel uit. En waar staat nou bijvoorbeeld het proefschrift van juffrouw Van Vessem? Uh, hier. Bij gereedschappen en technieken. Je begint dus met een rubriek algemeen. Dan krijg je de boer, het dienstpersoneel, de arbeidsverhoudingen... En het arbeidsloon, dan de gereedschappen en technieken... vervolgens de dieren en tenslotte de producten. Dus de dieren beschouw je niet als producten? Dieren staan tussen de gereedschappen en de producten in. Soms zijn het gereedschappen, soms producten, bij wijze van spreken dan. Ja, natuurlijk. Ik vind het echt heel mooi. Ja, maar jij kunt dat doen. Jij hebt daar de mensen voor. Jij ook, maar jij gebruikt ze weer voor andere dingen. <lacht> dat was niet de bedoeling. Daar had je hem goed te pakken. Dat was niet de bedoeling. Maar het is wel goed dat het is gezegd, hoor. Ik liet Rentjes en Pasteurs de rubriek landbouw zien. Toen zei Rentjes, ja, daar heb jij je mensen voor. Ik zeg, jij ook, maar die gebruik je weer voor andere dingen. <laughs> Toen kreeg hij een rood hoofd en liep de kamer uit. Grijpen jullie dat? Ja, wij wel, hè, Ad? <laughs> oh. Ik weet het niet. Dat is maar beter ook. Soms heb ik het gevoel dat ik hier in een jungle leef... en dat zich drie meter verder de meest afgrijzelijke dingen afspelen. Ja, Afgrijzelijk zou ik zulke dingen niet noemen. Maar een jungle is het wel, in zekere zin. Als zo vaak na een dag werken, voelde hij zich leeg. Een onplezierig soort duizeligheid. Het besef alweer een dag zinloos verknoeid te hebben. Omdat zijn lichaam niet, maar zijn hoofd wel moe was geworden. Een onnatuurlijk, onmenselijk bestaan. Wat doe je toch? Ik kon niet slapen. Maar dan moet je hier toch niet gaan zitten? In de kou. Ik kom. Je maakt me wakker. Me. Slaap je nou nog niet? Nog niet. Wat is er dan? Niets. Denk je dan soms ergens aan? Nee, niet dat ik weet. Waaraan denk je dan? Dat een leven dat zo is, zinloos is, geloof ik. Maar dat wist je toch al lang? Denk daar nou maar niet meer aan en probeer nou maar te slapen. Ja. Zul je dat dan ook doen? Anders hou je mij ook uit de slaap. Ik zal het proberen. Hij hield zichzelf voor dat je je nooit ergens wat van aan moet trekken. Want dat niemand je wat kan maken. Omdat toch altijd alles weer terecht komt, al was het maar in het graf. En dat besef verzoende hem weer met het leven.